Ik beginnen met een warming up, met iets wat waar we vertrouwd mee zijn nu en wat niet schokkend zal zijn. En dan moet je heel rustig aan doen, altijd met een warming up, dat weet je, niet meteen uh, snel verstart, want dan knapt er iets, in je spieren, dan gaat het helemaal fout. Gewoon warming up, heel rustig aan. In nummer 22 hadden we al een keer gelezen, en de engel des heeren stelde zich op de weg als zijn tegenstander Satan staat er. In 1 Samuel 29 vers 4 lezen wij: "Maar de aanvoerders der Filistijnen werden toornig op hem. De aanvoerders der Filistijnen zeiden tot hem: "Zend die man heen, laat hij teruggaan naar de plaats die je hem aangewezen hebt en niet met ons ten strijde trekken, opdat er geen tegenstander voor ons worden in de strijd." hebben we weer het woord tegenstander. Satan in het Hebreeuws. Dan heb ik nog een tekst. In um, 1 Koning 5, vers 4. En u heeft de Heer mijn God mij rust gegeven allerwegen. wegen. Er is geen tegenstander en geen allerlei onheil. Er is geen Satan. Dus Salomo ondervond geen tegenstand. Er was geen Satan, geen tegenstander voor hem. Dus het was allemaal heel... Rustig, allemaal, shalom. Dan ga ik naar 1 koningen hoofdstuk 11, vers 23. God deed nog een tegenstander tegen hem opstaan, een tegenstander van Salomo weer. En daar staat opnieuw in het Hebreeuws Satan. Satan is tegenstander hier. En u ziet, dat zijn allemaal menselijke tegenstanders. Die hier bedoeld worden. Helemaal geen bovennatuurlijke personen. Geen bovennatuurlijke vijand in de hemel. Die opstond tegen Salomo. En dan ook nog een keer. In 1 koningen hoofdstuk 11 vers 25. En er, hij was een tegenstander van Israël. Zolang Salomo leefde. Dat was namelijk een andere koning. Rezon. Die was uh, van Zobach ontvlucht. En die werd een tegenstander van Salomo. Zolang Salomo leefde. Nog afgezien van het kwaad dat Hadat deed. Opnieuw Satan, tegenstander. Dus het zijn allemaal menselijke tegenstanders. Er is nog één belangrijke tekst die ik wil vermelden. In Psalm 109, vers 6. Het is een psalm van David. En David die zegt... Hier dit. O God die ik geloof, zwijg niet, want de goddeloze en bedriegelijke mond hebben zij tegen mij opengedaan. En dan gaat hij even verder naar vers 6. Stel een goddeloze als rechter over hem, een aanklager sta aan zijn rechterhand. Maar nou, het woordje aanklager is ook Satan in het Hebreeuws. Nou, dat is een interessant woord. Dat Komen we ook tegen in openbaring 12, oh, dat is het beroemde hoofdstuk waar jij op doelde in de eerste onderwijzing, uh, Ellie. Hoe zit het dan met uh, die Satan uit openbaring 12? Nou, dat is het idee van aanklager hier. Maar daar komen we later nog een keer op terug hoor. Openbaring 12 zal ik later uh, behandelen. Nou, um, ja en dan, ja nu wordt het spannend. Nu wordt het spannend, want nu ga ik twee teksten behandelen en die zullen voor sommigen misschien heel verrassend zijn. Nou, laten we dan maar eens beginnen. Eén kronieke, één kronieke, 21. Nou, nu, nu moeten, we, moeten we even goed nadenken hoor. Uh, wat ik hier lees... Er staat namelijk in 1 kronieken hoofdstuk 21, vers 1. Satan keerde zich tegen Israël. Wie is deze Satan? Dus er staat, niet, er staat gewoon in Satan in het Hebreeuws. Betekent tegenstander. Opnieuw in deze tekst. En zette David aan Israël te tellen. Dus Satan zette David aan Israël te tellen. Maar nu is er een parallel tekst. Aan paralleltekst in 2 Samuel 24, vers 1: de toren des heren ontbrandde weer tegen Israël. Hij zette David aan tegen hem op en zeide: ga tel Israël en en Juda. In de ene tekst is het Satan die David opzette tegen Israël. In de andere paralleltekst is het de toren des heren. De toren des heren, de toren van Yahweh staat in het Hebreeuws, die weer ontbronden tegen Israël. Hij zette David tegen hen op en zei ga tel Israël en Juda. Nou, wat is het nou? Is het nu Satan of is het de toren des heren? Want allebei zette David op om Israël te tellen. Nou, de meest voor de hand liggende verklaring, want mensen stoeien met die teksten. Ik heb eens in jaar of 35, 40 geleden heb ik, uh, een hele knappe bol. Die, was, uh, die sprak weet ik hoeveel talen, misschien nog wel meer talen dan Daniel spreekt. Ik geloof dat, het, dat hij een stuk of 20, 30 talen sprak. Dat is toch niet gering, hè? Van de universiteit. Die zei, Martin, deze twee teksten, ik begrijp het niet. Ik kom er niet uit. Wat is het antwoord hierop? Nou, ik krapte me achter mijn oor. Ik zeg: Ik begrijp er ook helemaal niks van. Ik begrijp er niks van. Het is wel tegenstrijdig allemaal. Nu, vele jaren later, meen ik het wel te begrijpen. Ik zeg het in alle bescheidenheid. Ik denk dat ik de oplossing weet. Maar inmiddels ben ik die gemeente al, heb ik, ben ik al jaren uit. Dus ik heb weer een hele andere bril opgezet in die tussentijd. Dus je begrijpt wat ik bedoel. En ik meen de tekst nu te begrijpen. Het antwoord is verrassend en eenvoudig eigenlijk. De meest voor de hand liggende verklaring vind ik... dat het hele volk Israël vervallen was... tot nationale trots en zelfverzekerdheid. En God gebruikte David... Beïnvloed als die was door diezelfde geest die onder zijn raadslieden heerste om volk en koning een nodige les te leren. Met andere woorden, Satan was God zelf, ze was Yahweh zelf. Yahweh zelf was de tegenstander van zijn volk, Israël. En hoe weet ik dat zeker? Ik even of ik de goede paralleltekst neem om dit goed uit te leggen. Dan moet ik even naar... 1 Kronika 21 weer. Want het is een enorm probleem. Voor vele mensen, voor vele leraars, voor vele theologen. Hoe, hoe los je dat op? Wel nu, Satan keerde zich tegen Israël en zette David op Israël te tellen. Israël was een trots volk in die tijd. Maar ook David zelf werd daardoor aangestoken, hè? Door die trots en die nationale zelfverheffing van het volk. En van de raadslieden. En David kreeg er ook een tik van mee. Dus David vond het mooi. Tel dat volk. Nou, God zegt, oké. Okay, je, wilt, je wilt het volk tellen. Uh, je wilt het nog een keer tellen. Oké, okay, doe dat maar hoor. Zegt God, doe dat maar. Ik zal als een Satan tegen u optreden. Zul, jullie, hebben jullie geen vertrouwen in mij? Zijn jullie zo... Uh, vinden jullie het zo belangrijk om dat volk nog eens een keer te tellen? Uh, hechten jullie zoveel waarde aan uh, de kracht van het volk, de militaire kracht van het volk? Oké, okay, ga je gang maar hoor. En zo deed David. En Yahweh was de tegenstander van Israël. De zonde van Israël zien we hier breed uitgemeten. Maar deze zaak was kwaad in Gods ogen en sloeg, hij sloeg Israël. Toen zei de David tot God, ik heb zwaar gezondigd doordat ik dit gedaan heb. Nu dan, doe toch de ongerechtigheid van uw knecht weg, want ik heb zeer dwaas gehandeld. En de Heere, ja, sprak tot God, de ziener van David, ga heen en spreek tot David. Zo zegt de heren, drie dingen leg ik voor u voor, kies er één van, dan zal ik u dat over u doen komen. Dus hij mocht uit één van die drie dingen kiezen, welke plagen Israël zou treffen. En dan spaarde God nog David, die zelf geïnfecteerd was door die raadslieden van het volk. Spaarde God nog David, want hij wilde niet dat hij zijn gezalfde zou sterven. Maar wat gebeurde er wel? Toen kwam God bij David en zeide tot hem, zo zegt de Heer, kies of drie jaren hongersnood, of drie maanden vluchten voor uw tegenstanders, terwijl het zwaard van uw vijanden u achterhaalt, of drie dagen dat het zwaard des Heeren, het zwaard van Jahwe, de pest in het land heerst en de engel des heren in het gehele gebied van Israël verderf brengt. En David zeide tot God, het is mij zeer bang te moeden. Laat mij toch vallen in de hand des heren, want zijn barmhartigheid is zeer groot. Laat maar laat mij niet vallen in de hand van mensen. Dus bracht de heren, Jaweh, de pest over Israël. Nou, welke tegenstander toonde God te zijn tegenover zijn volk Israël, doordat hij. Bracht de Heer de pest over Israël, er vielen van Israël 70.000 man. Toen zond God een engel naar Jeruzalem om dat te verdeligen. 70.000 van het volk werden vernietigd, van Gods oogappel de benen. God heeft zich een werkelijke Satan getoond, een tegenstander voor zijn volk Israël. En David heeft er vreselijk veel spijt van gekregen. Dat hij zich zo liet meeslepen, zo liet meesleuren. Daar zit zo'n rijke les in. Hoeveel mensen gaan er niet prat op, op hun leger en noem maar op. Terwijl het enige wat nodig is, vertrouwen op God. God had immers de tijden van de Assyriërs, u weet het, de, eerste ballings, de tijden van de eerste ballingschap. 185.000... Assyrische soldaten in één nacht verslagen, gedood. 185.000 Assyris, in één nacht. Broeders en zusters, God is in staat om alle vijanden van Israël, toen en nu, in één nacht helemaal uit te roeien. Ik zeg niet dat God dat meteen doet... God is in staat in één nacht 300 miljoen Arabieren en noem maar op uit te roeien. God is in staat om in één nacht, in één uur van een nacht, alle Iranese soldaten uit te roeien en alle technologie die ze in huis hebben uit te schakelen. Dat deed God. Maar God was een tegenstander, niet voor Iran, maar was een, niet voor de Arabieren. God was een tegenstander voor van zijn volk is er al notenbenen. Ja, dat is werkelijk. Dat is, nou, dat is werkelijk. Dat is bijna ketters. Maar, maar dat leert de schrift hier. Dat leert de schrift. Is het zo moeilijk? Ja, ik snap er niks van. 30, 40 jaar geleden. Dus kennelijk was het wel moeilijk. Maar ik, ik, misschien kijk ik met een bepaalde bril. Maar ik meen dat het helemaal niet moeilijk is. Zeker. Wat zeg je? Ja, dat is mooi. Dat is mooi dat je dat zegt. Deuteronomium 28, de zegen en de vloek. Oh, dat is een mooie tekst die je aanhaalt, Levi. Want kijk, welk volk heeft zoveel moeten lijden wegens een ongehoorzaamheid als het volk van Israël, het volk der Joden? Ja, dat is het precies. De zegen en het vloek. Het staat al in de Tora. En God is altijd consistent, God is altijd consequent, hij, hij doet wat Hij zegt. En het is gebeurd en toch is God, Israël is Gods oogappel gebleven. Het vergelijken van deze twee teksten uit 2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21, geeft ons dus een voorbeeld van wat, wat bedoelt als God zegt dat Hij onheil schept. U herinnert, zich, u herinnert zich dat ik die tekst een keer gebruikt heb. uit uh, Jezaaier 45. God schept onheil. In Job eindigt Job ermee dat God de schepper is van onheil. Niet dat God een God is van, het, van de kwaad. God is niet de God van de zonde. Maar hij God schept onheil. God schept toch ook onheil toen hij 70.000 slachtoffers maakte. Via die engel. Van Israël. Schep, dat was de onheil. So, sommige, voor sommige dingen ben ik, ben ik beduust om te zeggen, dus ik zeg het maar niet. God, als er onheil in deze wereld gebeurt, uiteindelijk gaat het niet zonder de wil van God. Dat is mijn punt wat ik maken wil. En ik grond dat op de Bijbel, op de, op de Tora, op de profeten. Tot en met het boek openbaringen toe. Dat God af zal rekenen met de volken. Mij komt de raak toe, zegt God. Vertrouw alleen op mij en op niemand anders. U hoeft zich niet te breken. Nou, dat is een diepgang zeg. Dat is een diepgang. Nou, u kent die teksten uit Jezaja 54... Dat wordt dan heel duidelijk dan. Jezaja 54, vers 16. Zie, ik ben het, ik, Yahweh, ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar ik ben het ook die de verderver geschapen heb om te vernielen. God heeft de verderver geschapen om te vernielen. Er gebeurt, ja dat is, ik begrijp, het, is, het zit wel iets ondergrondelijks in. Want we kennen God eigenlijk maar voor een klein beetje. Maar er gaat niets in de wereld zonder Gods wil om. Oh, dan moet ik ineens aan die tekst denken. Dat Jezus, Yeshua zegt, uh, meen niet, uh, ik weet niet meer precies hoe je het zei, dat, dat, ik, kan, ik kan zo legioenen engelen aanroepen, die mij zullen helpen. En jullie zullen niks kunnen inbrengen. En in, in feite zegt Yeshua dat tegen het hele Romeinse Rijk. Jullie kunnen niet, ik, ik, ik, ik, in één dag kan ik engelen aanroepen en jullie hebben niks in te brengen. Zo vernietigd. Dus Yeshua had helemaal niet hoeven lijden. Dat deed hij wel, vrijwillig. Maar dat had een hele bijzondere reden. Maar daarover zal ik veel later in een latere onderwijzing uitvoerig vertellen. Straks het eind van de ochtend zal ik ook iets zeggen. En je zult heel veel meer waardering krijgen voor wat Jezua heeft gedaan in zijn leven en dood. Als je dat hoort. Maar dat komt allemaal later. Jezaja 10 vers 5. Wee, Asser, die de roede van mijn toren is, en in, in welks hand mijn schramschap is als een stok. Dan hebben we het weer. Hè. Asser is de roede van Gods toren. God gebruikt andere volken. Andere volken. Als tegenstander voor Israël. Maar uiteindelijk buigt God dat weer om. Uiteindelijk buigt God dat weer om. Ongekend zelfs om. Ongekend zelfs om. De profeten spreken daar, Micha, spreken daar zo duidelijk over. En dan gaat het over het vrederijk. En wat er dan vooraf gaat. Alles buigt God om, maar de zwaarden zullen omgebogen worden tot ploegzware. Maar God buigt alles om. Maar als we dan zeggen alles, dan durf ik te zeggen echt alles. God doet uit de dood het leven herrijzen, Zoals Kees Bloed vorige week heel terecht gezegd heeft, hè, dat als... De, de, de, hoe zei je dat ook weer? Uh, als we de dood sterven, God kan daar zelf een oplossing voor geven. Wij moeten sterven. Maar dat is niet het laatste woord. God is het laatste woord die ons doet herleven. Maar goed, ik uh, ga misschien een beetje te ver met die uitweiding. Ik ga nu een tekst lezen en behandelen... ...uit Zacharia hoofdstuk 3. En als ik dat behandeld heb... ...dan heb ik alle teksten behandeld... ...waar het woord Satan in voorkomt... ...in het hele Oude Testament. Eigenlijk, ja, behalve dan natuurlijk die menselijke tegenstanders... ...die Rezon, die tegenstander van, van Salomo, enzovoort, enzovoort, enzovoort... ...David, die, die op een gegeven moment... Uh, dat, dat, dat, ...dat ede volk waar hij heel veel uitmaakte tijdelijk, uh, dat, ze dat het bevolk bang was dat David op een gegeven moment de tegenstander zou worden van hun, <lacht> van dat volk. Hè. Uh, maar buiten die, die ideeën, buiten die teksten, zijn er maar drie teksten, moet je maar meemaken, drie teksten in het hele Oude Testament die over Satan gaan. Waarvan mensen denken dat dat een bovennatuurlijke vijand is. Nou, de eerste tekst heb ik behandel behandeld vier weken geleden, in het boekje op. De tweede moeilijke tekst is, 2 Samuel 24, 1 Chronique 21, die heb ik net behandeld. Tenzij u niet mee wil gaan in die gedachte, oké, okay, even, even goede broeders en zusters hoor, maar dat is mijn zienswijze hierop. En er is er nog één tekst, een hele moeilijke. In Zacharias hoofdstuk 3. En dan hebben we echt alle teksten gehad over Satan in het hele Oude Testament, dat is drie kwart van de hele Bijbel. En maar drie cruciale teksten die over Satan gaan. Is dat niet ongelooflijk? Ik neem u nu mee naar een gerechtshof. Uh, de hoge priester Joshua. Ik neem u mee in de tijd van Esra en Nehemia, dat de Joden uit ballingschap terugkeren om het, de, de, de tempel te herbouwen in Jeruzalem, om de stad te herbouwen, de tempel te herbouwen. En Joshua, de hoge priester, en de Levieten, en ze komen allemaal mee in dat land. En daar, dat is de setting. daar gaat deze tekst om, deze profetie, dit visioen van uh, Zacharias 3. Vervolgens deed hij mij, de hoge priester... Jozef in. staande voor de engel. des Heeren. staande voor de engel van Yahweh. terwijl de Satan. terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond. om hem aan te klagen. het woord aanklagen weer. En de Heeren zeiden echter tot de Satan: De Heeren bestraffen u, Satan. Ja, de Heeren die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt. Joshua was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Wat is dat voor een visioen? Wie is die Satan? Joshua kwam uit, dat is de setting, hè? Je moet het zien tegen de achtergrond van het boek Esra. Ze kwamen uit ballingschap terug om de tempel te herbouwen. Het is moeilijk hoor, ik geef het toe. Maar na afloop zult u zeggen, oh, zo, het is eigenlijk heel makkelijk. Joshua was... Onwaardig om als priester op te treden. Evenals het volk, de Joden, dat terugkeerde uit ballingschap, de Judeus, eh, onwaardig waren om die tempel nog te herbouwen. En vandaar, vandaar dat er zoveel tegenstand was bij die bouw. Vandaar dat er een Satan was. Ik ga straks rustiger eh, die teksten uit Essa 4, 5 en 6. Stukjes ervan lezen, om dat duidelijker te maken. Dat ik niet zomaar onzin vertel. Wie was die tegenstander? Wat was de tegenstand dat het volk de Joden ondervond toen ze de tempel herbouwden? Dat werk van het herbouw van de tempel heeft 16 jaar stilgestaan. En in die tijd speelt die profetie dit visioen. Want wie was die Satan? Dat, waren de dat was de Samaritaanse bevolking. Ja, u hoeft het niet aan te nemen van mij, laat het rustig bezinken en desnoods verwerpt u het, maar dat is mijn visie. Dat was de Satan die optrad als een tegenstander. En toen, uiteindelijk, vond God het genoeg. Hij zei: Oké, okay, jullie hebben zoveel ondervinden zoveel moeite om die tempel te herbouwen. Uh, maar nu zal ik dat stopzetten. Nu zal ik die tegenstander, die Samaritanen, die zullen jullie niet langer verhinderen om die tempel te bouwen. Ik ga nu naar de tekst als bewijs. Doe ermee wat u wilt, maar ik lees het bewijs. Eerst in Esra hoofdstuk 4. De historische setting van dit visioen in Zachariah 3 is mijn inziens Esra 4, 5 en 6. Esra 4. Ik lees fragmenten voor. En niet alles, want dan het is het een taai het kost om het allemaal te lezen. Maar de belangrijkste fragmenten lees ik voor uit Esra 3, 4. Esra 4 vers 1. Nou, dat, dat maakt het al heel duidelijk. Toen de tegenstanders... De tegenstanders van Judah en Benjamin hoorden dat zij die in ballingschap waren geweest een tempel voor de Heer, de God van Israël bouwden kwamen zij tot Zerubabel en zijn familiehoofd en zeiden tot hem laat ons met u bouwen want wij zoeken uw God evenals gij wij zoeken uw God evenals gij het waren de Samaritanen zij wilden met de Joden uh, samenwerken om die tempel te herbouwen ze waren jaloers op dat volk wij zoeken uw God evenals gij, hem toch brengen ook wij over sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons hierheen heeft doen optreden. Maar Serubabel, Josjesua en de overige familieloofde van Israël zeiden tot hem, het gaat niet aan dat gij met ons een huis voor onze God bouwt. Want wij alleen willen voor de Here de God van Israël bouwen. Zoals koning Kores, de koning van Persie, ons geboden hadden. Nou, dus die joden die teruggekeerd waren, die wilden alleen maar de tempel herbouwen. De, alleen zij, zonder de Samaritanen. En dat gaf die enorme strijd, voortkomend uit jaloezie. En toen gingen ze tegenwerken. Toen gingen ze de Satan spelen, voor de joden. En het duurde 16 jaar. Zestien jaar werd er niet gebouwd in die tempel. Ondanks dat ze teruggekeerd waren. En maar wachten hoor, en maar wachten. Want er was een hele strijd gaande. Nu lees ik een stukje verder. Wel nu, indien het de koning goed dunkt, dan mogen er een onderzoek worden ingesteld in de schatkamer des konings. Al daar, namelijk in Babel, of werkelijk vanwege koning Kores bevel is gegeven tot herbouw van dit huis gods. En de koning mogen onze zijn beslissing, hieromtrent, doen we toekomen. Toen gaf Darius bevel. En men deed onderzoek in de boekerij, de Babel, waar de schatten waren opgeborgen. Het is een beetje bijbelstudie, hè? Maar het is, ik, ik kan het niet anders. Je moet, om, je moet de historische setting kennen. Je moet bijbelkennis hebben. Wil je tot de oplossing van dit probleem komen? En bijbelkennis zonder lezen van de Bijbel is er nou eenmaal onmogelijk. Dus ik moet een beetje... Een beetje, een beetje een beetje taaie kost. Maar als je daar doorheen kijkt, dan denk je... oh, wat mooi. Dan gaat die, die profetie, dat die, het visioen dat Zachariah 3 gaat spreken. Dan, als je die Esra 4 en 5 en 6 leest... dan gaat het veel meer spreken. Dan gaat het gewoon om de Joden. En de tegenwerking van de Joden. Nou, fijn. Nu dan, Tatanai, stadhouder van het gebied over de rivier... in Esra 6, is het, lees ik nu vanaf vers 6... En hun ambtsgenoten, de ambtenaren van het gebied over de rivier. Gij moet u verre van daar houden. Laat de arbeid aan het huis gods toe. Koning Darius grijpt in. Laat de arbeid toe. Die arbeid die de Samaritanen hadden verhinderd. En hun oudsten mogen het, dat huis gods op zijn plaats bouwen. Tevens is er mij bevel gegeven aan datgeen... Gij doen zult aan deze oudsten der Judeërs bij de bouw van dit huis Gods uit de koninklijke inkomsten, uit de schatting van het gebied over de rivier, zal nauwkeurig en zonder uitstel betaling aan die mannen worden gedaan. Dus ze moesten nog, ze moeten nu meewerken, want de koning Darius zei. Ik geef mijn fiat. Het klopt wat er in de boeken staat geschreven. Toen uh, Juda werd weggevoerd door Nebuchadnezzar. Ze mogen terugkeren Door koning Kores is het bevel gegeven. Dat ze mochten terugkeren. En nu gaan jullie... Uh, ik begrijp jullie wel dat jullie gaan dwarsbomen. Maar ik geef nu het bevel. Houd dat werk niet op. Geef geen tegenstand. En help dat volk, de joden. En dan... Essa 6 vers, 6 vers 12, bedoel ik, Essa 6 vers 12. De God nu die zijn naam daar heeft doen wonen, in Jeruzalem, in de tempel die gebouwd moest worden, stoten iedere koning en elk volk neder die als overtreders hun hand uitstrekken om dit huisgods te Jeruzalem te verwoesten. Ik Darius heb bevel gegeven, het worden nauwkeurig uitgevoerd. En toen brak de tegenstand en toen konden ze dat werk niet meer verhinderen. De Satan was niet meer. Lees die hoofdstukken thuis, Esra 4, 5 en 6 in zijn geheel en het zal u nog duidelijker worden. Dus eigenlijk, daarom vanwege zijn zonden hadden zij die tegenstand ontmoet bij hun pogen. De tempel te herbouwen. Dan krijg je een heel ander beeld. Dan denk je, Zacharië 3, wat is dat allemaal? Die Satan in de hemel, wat is dit Staat er niet trouwens in de hemel, maar die Satan, maar even met je beide voeten op de grond. Lees de historische setting. Dan is het gewoon de tegenstand van de Samaritanen. Het zijn mensen, zoals Rezonde, een menselijke tegenstander was van Salomon. Zoals er vele Tegenstanders waren van Salomon. Zoals op een gegeven moment David een tegenstander kon worden. Althans de angst was er voor bij een bepaalde koning. Een tegenstander van het volk Israël. Zoals op een gegeven moment God zelf de tegenstander was van zijn volk. Met een bepaalde bedoeling natuurlijk. God doet nooit iets zonder bedoeling. Ik ben klaar. Ik zal u vertellen wat ik voornemens ben te doen. Want ik heb nu drie van de tien onderwijzingen gehad. En ik ben klaar met het Oude Testament. Dus er komen nog zeven onderwijzingen die over het Nieuwe Testament gaan. En daar kom je natuurlijk veel vaker het, woord, het begrip Satan tegen. Maar we zullen stap voor stap gaan. Ik zal u de volgende keer, uh, 22 december, als ik me goed herinner, 22 december, zal ik in mijn vierde onderwijzing uh, de vraag centraal stellen waar komt het kwaad vandaan waar komt het kwaad vandaan die vraag met die vraag zal ik me bezighouden in mijn vierde onderwijzing en dan neem ik uh, om het om het uh, een beetje ingewikkeld te maken aan persoon ook mee die uh, die beroemde tekst uit uh, Hebreeën, de duivel die ontroond wordt Dat ga ik allemaal in één keer in één onderwijzing vertellen Waar komt het kwaad vandaan en wie is die duivel? De vijfde onderwijzing. Dat vind ik persoonlijk de, de interessantste. Van alle onderwijzingen. Want dat gaat over de verzoeking van Jezus, Yeshua in de woestijn. En als wij, mijn zin zien ze, als wij de aard van de verzoeking van Jezus in de woestijn beginnen te. De gronden te snappen, dan zullen we veel meer waardering krijgen voor, je, voor Yeshua. Veel meer waardering. Dan zal hopelijk de verzoeking van Yeshua in de woestijn veel sprekender worden. Want ik wil het wel vast verklappen, al snapt u niet wat ik bedoel nu. Het was geen Bijbelquiz hoor. Van de een vraagt, de ander geeft antwoord. Satan doet het, Jezus geeft het antwoord. Hè? De, de Heer heeft gezegd dit. De Heer heeft gesproken dat, dat. Het was geen quiz. Het gaat veel dieper dan een quiz. Maar ik moet me inhouden. Om het niet te verklappen. Ik moet me inhouden. Ik moet... Ik moet me gewoon inhouden. Dus dat zal ik dan ook doen. Ja, dat zal ik dan doen. Dan zal ik ook behandelen... Wie is de overste deze wereld in een van de onderwijzingen? Ik zal behandelen, wat is eigenlijk die boze geesten in de hemelse gewesten? Ook die tekst wil ik moeten behandelen. Ik zal behandelen in een van de onderwijzingen, wie is de duivel? Ik zal behandelen aan het eind, dat is een hele lastige, ik denk dat het wel meevalt, maar toch? Het is voor de vele mensen... Eigenlijk is het voor de vele mensen helemaal niet lastig... want die hebben een uitleg... en dan is het ook niet lastig. Maar ik zet er een alternatieve uitleg tegenover. Wie is die man van Gadara? Die man van dat legioen? U weet wel... dat die zwijnen, met die zwijnen... die man van die zwijnen. Meer zeg ik niet. Dat zal een van de laatste onderwijzingen zijn. Maar de allermooiste en dat meen ik echt uit de grond van mijn hart, is de onderwijzing over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Dat is de, echt de allermooiste. Gaat er, er kan, hoeft niet, het kan een nieuwe wereld van u opengaan. Want u zult daardoor Jezus op een nieuwe manier gaan leren verstaan. Wie is de zoon des mensen? Wie is hij? Wie is hij werkelijk? U krijgt meer inzicht als u de Werkelijke betekenis van de zoekingen in de woestijn leert begrijpen. Maar volgende keer, zoals ik heb beloofd, waar komt het kwaad vandaan? Dank u wel.